...naar een ander schip. Daardoor werd de tanker lichter en kon hij makkelijker loskomen. Gisteren werd ook al geprobeerd het schip vlot te trekken, maar omdat het app werd, werd die poging gestaakt. Roger Federer heeft de halve finales bereikt van de Australian Open. Als tweede geplaatste Zwitserse tennisser won gemakkelijk in drie sets van zijn landgenoot Stanislav Wawrinka. Bij de vrouwen heeft de Chinese Lina de halve finales bereikt door een overwinning op de Duitse Andrea Petkovic.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 Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. Stien, ik zit eens goed naar je te kijken. Een prachtig lijf, het is niet om te zaken. Slechts één ding zou ik anders willen zien. Het maakt je een stuk jonger bovendien Ik wil de gade gado. Als snel meer voorheen gaat te vangen Schat, je hebt daar een hele badmaat hangen Wordt het niet eens tijd dat ik hem scheer Of heb je liever dat ik hem epileer Ik wil gaan kadecano Dat je niet maar nu doet aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. Misum, een kale, kale kano. Wat een fijne, kale Jacht naar de schach. Een duurlijk harde kano. He, zwaai op die kale kano. Met een fijne roze kano. Een kaal, dat die is. Met een kano. Ja, misschien heb er ook een. Het, nou heb je eindelijk een mooie kano. Stien. Spantjes naar binnen boord. Met een fijne kano. Mooie meisjes, en kano. Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is zondag in Kemmerland. Je dacht van hem af te zijn. En, en dan ineens, dan ineens, dan is hij gewoon weer uh, terug van weg geweest. Uh, dat is uh, wat Jolanda uh, wat Bicool vorig jaar had uh, gedaan met... ...Futuring d We No Speak Americano. En uh, toen dacht Frank Paardenkoper en Ger Loog, Maar ...dat kunnen wij eigenlijk ook wel... We gaan daar eens even een variant op maken. En aangezien hij Frank Parenkoper onder zijn artiestenaam Dingetje eh, nog wel eens meedoet bij het programma Zomertijd van Rob van Zomeren bij eh, Radio Veronica. Toen hadden ze daar de variant op bedacht, tekstie geschreven en eh, een hoofdje ergens in de clip gemonteerd. En klaar is Kees. En nu uh, schijnt het en dreigt het dus gewoon weer een hit uh, te gaan worden. Ja, Kale Kano, de, de afgeleide vorm. Ja, je moet het toch wel een beetje. Een beetje schunnige tekst ook wel, eerlijk gezegd. Maar uh, carnaval komt er een beetje aan. En. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de zand kroegen toch uh, hoge uh, ogen gaat gooien. Dus dat bij deze. Zeven minuten over twee. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Zondag in Kermeland met uh, het regionale nieuws. Maar daarin de hoofdmoot zal toch denk ik zijn de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt. En ik heb geen afbericht uh, gezien. Het lijkt mij dus dat er gewoon gevoetbald wordt tussen Bloemendaal en Zwanenburg. Straks uh, gaan we luisteren hoe dat uh, in zijn uh, werk gaat. V voor de rest natuurlijk ook uh, muziek. Dat hebben we hier nu uh, klaarstaan. En als we het over Bloemendaal hebben, ja, er is een dame die zo heet. En zij heet Flisja Bloemendaal. They say that I should listen better to the things she has to say. But I refuse because she owes. Those Van Felicia Bloemendaal. Het uh, treft uh, vandaag. Want uh, Bloemendaal speelt thuis aan de bergweg tegen Zwaneburg. En bij die wedstrijd zit uh, Tjerk de Blauw. Goedemiddag. Goedemiddag, natuurlijk. Hier die wedstrijd tussen Zwaneburg en. Uh, tussen Bloemendaal en uh, Zwaneburg. En waar die wedstrijd een uh, kleine uh, 10 minuten aan de gang is. Hier. En dat betekent dat we op dit moment naar alle wedstrijd zitten te kijken. Moet nog een beetje begin, begin komen natuurlijk. Maar er zijn nog goede acties van, van, van, van beide vroeger. Dat kunnen we van duidelijk stellen. Broemenal probeert vroeg uh, druk te zetten in de wedstrijd op de tegenstander. Komt er ook veelvuldig in, in balbezit. Komt die bal aan de rechterkant. Die zit dan weer. Probeert dan wouter snel te bereiken. Maar dat lukt niet. En dat betekent dat die bal over de achterbijn heen gaat. Broemenal, wat vorige week niet was, was dus op trainingskamp in Spanje. Ja, omdat uh, Beverwijk niet wilde meewerken vorige week. Om die wedstrijd uit te stemmen. om die wedstrijd te vervroegen. Moest die, ja, moest, moest, uh, Erheen te sturen. Want Beverwijk wilde per se voetballen. Ondanks dat we nog een trainer gebeld hadden van Beverwijk Die weigerde alle medewerking. En toen hebben we dus besloten. Om dus zes spelers. die hier dus nog waren. met spelers van de A. en twee jongens van de derde. om die dit wedstrijd. te laten spelen daar in Beverwijk En die hebben het zeer goed gedaan. En daarom kwam die. is de wedstrijd dus op 0-0 geëindigd. Terwijl de Romaan de beste kans had toen. om nog te winnen zelfs die wedstrijd. En dat is natuurlijk de chapeau. voor de jongens die daar gestaan hebben. Maar dat betekent niet. Dus de andere kansen, een andere wedstrijd is, Zwanenburg staat natuurlijk boven, boven Roemendaal. En dat betekent dat Roemendaal vandaag uh, moet winnen om dus vrij uh, ja, te blijven. En om dichterbij te krijgen. Want Bloeman staat zes punten achter ons aan de burg. Dus alle belangen staan hier op die wedstrijd. En dat betekent dat Bas wel nu die bal kan oppakken. En hem in het spel kan gaan, uh, gaan brengen. Bloemenaan, wat ineens hetzelfde team heeft staan als de laatste weken. Of eigenlijk van voor de winterstop. En dat betekent dat dus uh, ja, de, de, de, de alles eigenlijk uh, moet kunnen. En uh, dan komt die bal terug van uh, Sebastian Thomas. Was Welzen wel ze, die bal op. Gooi hem dan naar het midden. Dan moet beide erin klimmen. Beide komt er ook in. Heeft hij als te moeten. Plaats maar een keer. Die dan een diep van Paaltje, die kan er niet bij. Het is uh, de laatste man van. van van Zwanenburg die die bal kan weghalen. En dat betekent dat die bal nu over de zijlijn heen gaat. En dat is dus nu Zwanenburg die ingang kan nemen Dan komt hij meteen op de spits toe. Nu is Sebastian Thomas die erbij staat. De nummer 9 geeft de bal eens voet. Gaat kijken wie het doen. Plaatsen dan naar de nummer 10. Dan is het van Aardeloor. Maar plaatsen het midden. Dan is daar Piet Beren die er goed tussen komt. En die bal dus weghaalt. En dat betekent dat de achterbal even goed, door, want Ik kan tegen de been van een tegenstander van Saarburg gaan. En dat betekent dat het gevaar geweken is. En dat was wel ze rustig uh, die uh, bal kan oppakken. En hem dus in het spel kan gaan brengen. Gaat kijken wat hij kan doen. Was wel ze die dus, uh, ja, uh, al jaren in het eerste staat van, van, uh, van, uh, van, uh, van Roerhaal. ...maar die toch een goede concurrentie op dit moment heeft. Van een aantal vaste keepers achter. Komt die bal van Wasservelze? Hoog en lang richting de spitsen. Komt die bal dan bij Terrence? Terrence ter laat hem vallen voor Ozan. Ozan pakt hem in één keer door. En een hele goede bal van Tim Beer aan de rechterkant van het veld. Helemaal aan Woutersnel. Kan Woutersnel erbij komen? Ja, hij houdt hem binnen. Hij houdt hem binnen. Maar de grens zegt dat het uit is. Maar het was wel een hele goede bal. dan moeten we zeggen van Tim Beer. Die in één keer zag dat Woutersnel. Dat Zolang dus langs die rechterkant alle vrijheid had. En uh, ja, helaas, dus, de volgende grens ze uit Maar ik zit langs de lijn en ik zag gewoon dat die binnen was. Ja, daar kan je niks aan doen. Betekent, we gooi van Slanenburg. de linkerkant van het veld komt die bal. En die is toch een dier die tussen komt. Ozan. Ozan kan het niet behouden. Dat betekent Slanenburg, maar denk er overnemen. Dan moet Bart de Duin ertussen komen. Nee, die laten we dan lopen. En dan kan er nu wel uh, aankomen. Bart de Duin heeft de bal zien moeten. plaats dan de linkerkant van het veld proberen aan ter te bereiken. dat moet niet. En dat betekent dat die gespeeld hebben. Een kleine 13 minuten werd het stand natuurlijk 0 tegen 0. Justify it The king raises his hand Saying that he understands And that he doesn't want to see Any more of his People dying Since the dust in the sand Remember what the king once said While saying he was probably too busy Throw the stone The elected hands of the world Can only hold a few To think about it for a while And then decide if they hold you As the uncolored man Ripped his naked chest wide open And starts sickling his heart To make sure it's not broken There's no point in pointing On the need for needles No rules worth ruling No deeds worth doing a throne and the throne makes a target for to throw the stone where to throw where to throw the stone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 It's target for Toch wel een beetje een stijlicoon aan het worden, geloof ik heb ik het idee. Lady Gaga was dat met Alejandro. Uh, ze baarden wat opzien vorig jaar door in een vleesjurk ergens te verschijnen bij een Gala-festival. Weet ik veel wat dat uh, precies inhield. Maar ze had uh, daar wel weer wat uh, nodig stof om over na te praten in ieder geval bij de mensen die aanwezig waren. Uh, net wat ook heel erg leuk was uh, in Heerenveen. twee uh, sprinters die tegen elkaar moesten. Namelijk uh, Bucco en uh, Pautela. En uh, nu hebben ze net een valse. Starts achter de rug en die uh, gaat om de tweede 500 meter. De eerste 500 meter die is al verreden, maar vandaag uh, wordt die tweede 500 meter en de tweede 1000 meter in Herenveen uh, verreden. En dat heeft alles te maken met het wereldkampioenschap Sprint, wat daar afgewerkt wordt. Nu zijn de beide heren wel goed weg, overigens. Dan uh, het nieuws. Uh, nieuws wat, ik hier, uh, ja, wat hier binnen is gekomen via het weekblad. Dat heb ik hier uh, toevallig voor me snufferd liggen. En uh, een artikel waarin Onof van Middelkoop uh, zegt en uh, melding maakt: is dat er een uh, aantal oude. Bekende voor de meeste Bloemendaalers, de in 1944 geboren vicevoorzitter van de winkeliersvereniging Rob Verrijk. Want er gaat een veteranencafé komen, dat is de bedoeling. Want wellicht iets minder bekend is de betrokkenheid van Verrijk bij de Tweede Wereldoorlog en de Bloemendaalse historie in het bijzonder. En als jonge jongen ondervoer, ervoer hij de diversiteit aan betrokkenheid door Jozef vrienden, maar ook Aangetrouwde Duitse familie. Nou, het is de bedoeling uh, dat hij, en niet alleen hij als enige, maar uh, denk ik met hem uh, nog een aantal mensen uit uh, zijn generatie. Dan donderdag 27 januari bij elkaar komen in uh, Freiburg. Dat uh, heeft uh, alle schijn van. En ook in Bloemendaal start dus een uh, eigen veteranencafé. Dat is dan uh, de bedoeling. Nou, wanneer gaat dat uh, plaatsvinden? Dat zal plaatsvinden op die donderdag, de 27e. En duurt van 4 tot 6. Dan is de eerste editie in, in dat café, Grand Café Vreburg aan het kerkplein 16. En dat zal ook iedere laatste donderdag van de maand. Zal dan het Veteranencafé worden gehouden? En dat is dus de bedoeling dat daar mensen over en weer ja, wat, wat, wat, wat gaan vertellen over, over en weer. Uh, dat, dat sowieso ik uh, ga nu eerst even een uh, plaatje draaien want anders uh, dan uh, kom ik uh, in de problemen dat is Hadassah every night I want to sleep and dream of beautiful things every night I go to bed and wonder why I can't sleep every night I go to bed and wonder why I can't sleep but it is all because of you Even weer naar de voetbalwedstrijd tussen Bloemendaal en Zwanenburg gaan. Want er is waarschijnlijk gescoord. Dat klopt helemaal. Het is 1-0 geworden in die wedstrijd hier. Het is Pers die scoorde in de, in de 28e minuut. was een prachtige aanval van Bloemendaal. Het was Ozan die die bal afpikt. Die plaatsen hem op naar Peidy. Of naar de foul-john, John, die kraapt hem naar Beide. En waar die, hem, bij, die kaapt hem één keer op, uh, op terras. Dat leek nog echt Barcelona voetbal uh, wat hier uh, gespeeld werd. Dat kunnen we wel duidelijk stellen. En het was natuurlijk een prachtig afmaken van, van, van, uh, van, uh, van, uh, van terras. Die groot hem stijg in de hoek. En zodoende staat het hier 1 tegen 0. <laughs> to think about En toen was hij er dus, uh, vlucht 13 was dat, met het antwoord. Uh, nog even een melding wat hier ook binnen is uh, gekomen. Is dat er een melding is dat er de regio Kennebeland, die wordt een beetje bevolkt door... Uh zogenaamde klussers. Nou, uh, wees, wees op je hoede, want uh, dat zou betekenen dat er iets, uh, iets raars aan de hand is. Uh, bij de politie Kennemerland komen meldingen binnen van mensen... die benaderd worden door Engels sprekende mannen... die op soms dreigende toon hun diensten aanbieden. en Zowel op het gebied van gevelreiniging als schilderwerkzaamheden. Of dakreparaties. Het komt voordat mensen geen afspraken hebben voor geld maken voor de, de uit te voeren werkzaamheden en verrast worden door een erg hoge rekening. Bij de politie komen ook meldingen binnen dat in eerste instantie een lage bedrag is afgesproken, maar dat na geleverde diensten ineens een fors hoger bedrag wordt geëist. En ook over de kwaliteit van de geleverde dienst is niet iedereen tevreden. Uh, de politie adviseert om met gerenommeerde bedrijven in zee te gaan, zich niet laten verrassen of een dienst laten opdringen die men eigenlijk niet of niet nu wil afnemen. Dit soort bedrijven kan ook vaak geen rekening overleggen en werkt zwart. Werkzaamheden aan huis, dak of gevel door goed aangeschreven bedrijven... kunnen in eerste instantie wellicht iets meer geld lijken te kosten. En toch kan het veel kopzorg en soms nare ervaring besparen. Al dus de politie die dit bericht heeft uitdoen laten gaan eerder deze week. Uh, waarbij dus de mensen thuis toch een beetje... Ja, om moeten letten met wat ze uh, binnen gaan krijgen... Uh, en wat ze dus aan klussers uit uh, laten staan. Nou ja, dan is er uh, nog het een en ander uh, nog gebeurd uh, in navolging daarvan... Uh, met een babbeltruc. Want in Heemstede is er een 81-jarige bewoner... die zich uh, bij het politiebureau heeft uh, gemeld... omdat hij een uh, telefonisch verhaal had uh, gehoord door een persoon. Uh, en hij was uit op een aantal bankgegevens van deze man... De persoon belde met het verhaal dat de Heemstedenaar een prijs had uh, gewonnen. En moest dan wel eerst camera's bestellen. En de persoon wilde daarvoor graag zijn bankgegevens weten. De ging hier niet op in. En omdat hij het niet vertrouwde, heeft hij de politie geïnformeerd. De politie wil mensen dus waarschuwen voor deze praktijken. Al dus het uh, bericht. En dan is er uh, nog meer uh, wat aan de hand uh, bij uh, de gemeente Hemstede. Want de politie kreeg zaterdagavond een melding van een brand in een winkel aan de Raadhuisstraat. Getuigen hadden een vrouw uit een pand zien lopen terwijl de winkel vol met rook stond. En de politie vertelt waar de vrouw, waar, uh, waar de vrouw naartoe was gelopen. De vrouw, een 47-jarige Hemstede, werd vlak daarna aangehouden op het Willeminaplein En haar betrokkenheid bij de brand wordt onderzocht. Al dus het bericht, zo uh, meldt dat uh, wat dat er gaat. Nou, we gaan weer uh, gewoon vrolijk verder alsof er niks uh, gebeurd is. Uh, moet ik er wel even wat uh, opmerken. Uh, ik ben uh, even een voicemail uh, vergeten. Uh, een mooie voicemail, gewoon niet afgeluisterd. Waarschijnlijk de voicemail hier bij CFM Zandvoort, want er is een bericht ingesproken. Dat had met name te maken met het programma wat hij voor heeft uh, afgespeeld. Uh, er waren mensen die uh, zeiden, zeg, uh, waar is die Suus de Groot? Nou... Blijkt dus ziek te zijn. Uh, ze is dus uh, gewoon uh, ergens ziek op bed. En, en gewoon lekker ziek uh, wezen zijn. En lekker beter worden. Dat is uh, het enige wat ik uh, kan doen. En meer, meer ook eigenlijk niet. Dit uh, uh, betekent wel dat we gewoon opnieuw een afspraak gaan plannen. Want ja, dat uh, moet natuurlijk een keer uh, doorgaan. En of dat ook een uit... Uh, ja, een uitwerking heeft in dit programma, dat moeten we dan nog maar even gaan bekijken. Want ja, voorlopig ziet dat er niet in. Muziek weer verder van een finalist uit de Grote Prijzen van Nederland van 2010. En dan heb ik het over Aisha Traida met City Live. Yeah. upon the woods, they the mill. Like the gale that sights along, I put a trail upon the song. Fields of fall and music on the streets, bells and crystal. We stonden in de finale bij de grote prijs van Nederland. We gaan weer terug naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en Zwanenburg. Tjerk de Blauw. En waar we een uh, hele leuke wedstrijd zien uh, vanmiddag hier uh, uh, op de Bergweg. En met name dan van, uh, van, uh, van zij. Dat kunnen we van duidelijk stellen. De stand is nog steeds 1-0, maar het zou ook wel 2-0 kunnen zijn. Bloemenal is zeer gedreven op het voetballen. Dat kunnen we van duidelijk zeggen. Roenal heeft dus ook echt in handen van deze pot. En uh, Zwanenburg heeft nog geen uh, kans uh, gehad op het doel bij Bas van Welze En Zwanenburg, uh, ja, die loopt gewoon achter de bal aan. Komt er van Bloemenal weg kan verteld het is Dus Ozan die de bal heeft. Gaat het in de stress, staat er toch nog voor. En dan krijgt hij wordt, en die bal er toch niet helemaal achter. Dat ook. ...geconstateerd... ...dat die bal over de achterlijn heen gegaan is... ...en dat betekent uh, dat uh, dus uh, Zwanenburg... Uh, ...de bal uh, in het balbezit uh, kan gekomen... We nou wat zeer gedreven speelt, ...dat zei ik al... ...zeer gedreven op de man... ...ja dus... Puur op de bal, meteen pressing speelt. En daar heeft Zwanenburg duidelijk moeite mee. Dat kan je gewoon duidelijk zien aan het spel. Die moeten dan weer die de bal overpakt. Het is Oosan die de bal heeft. Maar water snel. Water snel de rechterkant van Gaat het veld. Gaan we maken. Water we tegen de tegenstander aan. Tegen de nummer 5 van uh, Zwanenburg. En dat betekent rood voor de dugout van, uh, van Zwaneburg. Ingooi voor uh, Het is uh, Sebastian, die gooit er naar Beren. Beren heeft de bal in zijn voeten. Haalt hem nog steeds zijn voeten. Op. En vermaakt de bal ook tijd. Komt er weer bij. Haalt hem weer terug. Beren. En Weer, die, uh, die wordt dan weggetrokken door uh, de nummer achter. Dat is uh, Jordi Vierbergen uh, van, uh, van Zwaneburg. En dat betekent wederom een vrije trap voor, uh, voor Boemendaal. En dan zal het uh, ongeveer op Gijsjan Voelgeest zijn die die vrije trappen gaan nemen. Want die heeft een hele goede trap in zijn benen. En die kan ze goed neerleggen. Dus op de plekken die die hebben wil. jan uh, legt die bal uh, precies klaar. Schijnt ze dus uh, zegt, uh, kom maar met die bal. En dan uh, is het uh, van bij die de wijk. En dan, uh, en dan uh, is het is toch Gijs uh, die die uh, trap gaat nemen. Gijs-Jan, gaat kijken: nee, Plaats al één alleen een keer richting de spelletjes. Maar dan kan je niet de weggekomen worden. En is het Blummel wat erachter aan kan laat in de bal. En dan is daar Joost Goed tussenkomt. Is het Tim Beren? Tim Beren kan het niet houden. Betekent dat Zwanenburg aan balbezit komt. Via de rechterzijde van het veld komt die bal dan. En dan gaat hij de nummer 7. En nou dan moet je oppassen, Moemedaal. Want nou is het één of twee tegen elkaar. En het is daar. Oeh! en die bal die gaat via de nummer 7. Martin Hemelaar gaat die bal net over de lat bij wel. Dat was de eerste reële kans voor, uh, voor Zwanenburg. Omdat je het middenveld de balverlies uh, leidt. Ja, en dan is het, uh, is het uh, uit de positie. Ja, dan is het levensgevaarlijk. Daar moet je op letten, natuurlijk. Want anders, uh, uh, Zwanenburg is wel een ploeg. Wat, uh, ja, goed kan scoren. Dat doen ze de hele competitie al. Maar dat betekent dat het hier vlak voor de rest van nog steeds 1 tegen 0 staat. Uh. Als volgt omschreven met het uh, ontwapend oprechte liedjes... tracht deze Kasper Adrian het uh, luisterend oor te vinden. En op integere wijze gaat hij zijn, zijn nummers de strijd aan met zichzelf en de wereld om zich heen. Hierbij schuilt hij de grote vragen niet, maar geeft ook de kleine thema's de aandacht die zij verdienen. In zijn eigen bouwsel van folk, blues en pop... streeft hij naar de perfecte balans tussen entertainment en bewustwording. En uh, dit is alles terug te vinden To save a fish from drowning En het nummer wat je net hebt kunnen horen daarvan, Don't let the lights uh, Dat heb je net kunnen beluisteren Daarvoor een eigen opname van ons hier in de studio van CFM Zandvoort. Gebeurde op een donderdagavond in augustus. Toen uh, besloot uh, Fabian de Dammers een uh, aantal nieuwe liedjes uh, te horen uh, laten brengen. Inmiddels zijn die nieuwe liedjes alweer enigszins verouderd, maar ze blijken toch uh, blijven hangen. En zeker dat uh, nummer All these feelings uh, is. Niet helemaal aangeslagen, maar goed, we draaien hem wel omdat hij zo lekker spatzuiver is. En onwillekeurig uh, en ongemerkt is het dan ineens gewoon de rode draad van deze middag geworden. Maar dat uh, doen we wel vaker. Of tenminste, dat doe ik vaker als ik het uh, programma De Muziek Boulevard en uh, deze zondag in Kennemerland mag doen. Volgende week doen we gewoon een andere, uh, in ieder geval, die we eventjes in het zonnetje mogen zetten. En dat is deze week dus de beurt voor een dame uit IJmuiden... die al eerder de grote prijs van Nederland in de finale van 2008 wist te winnen. Want daar praat je dan over. Het is rust bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Zwanenburg. Dus we kunnen gewoon vrolijk verder met wat muziek. Ooit is deze versie uitgebracht samen met Barry White. Waarop het album van uh, Tina Turner en uh, dat Tina Turner Wildest Dreams... heeft ze dit nummer met Antonio Banderas opgenomen. Nou, oordeel zelf maar. Yeah. And a mad fear starts Zichzelf. Het is toch uh, wel lekker smoel als je zoiets uh, zo hoort, hè? Als dame zijnde. Ineens uh, Antonio Banderas die uh, hijgert in je oor, staat mee te zingen. Uh, in Your Wildest Dreams van Tina Turner bracht de tijd op uh, bijna twee minuten voor drie, inmiddels. Betekent dat ik er nog eentje kan draaien tot aan het nieuws van drie uur. En dit vind ik uh, zo mooi omdat het uh, bijna onderbelicht uh, dreigt uh, te raken. Maar het is zo'n mooie EP. De Heel Singer EP van Kashmir Hakim. Tot aan het nieuws van drie uur. Free people. As a little boy I had nothing only in my book of songs I wrote traveling to an unknown world of paper looking for answers without an answer last I had a dream of your government talking hamburgers and fries I can't face soldier. They lit a candle in the dungeon, my friend. Don't bury my tower down in my favorite city, London.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 De Russische president Medvedev heeft kritiek op de beveiliging van de luchthaven Domo Dedovo. Volgens de president kon een zelfmoordterrorist gisteren toestaan door fouten in de beveiliging. Bij de aanslag kwamen zeker 35 mensen om het leven en raakten er zeker 170 mensen gewond. Medvedev zegt de directie van het vliegveld voor de slechte beveiliging verantwoordelijk te houden. Volgens het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er voor zover bekend geen Nederlandse slachtoffers gevallen bij de aanslag in Moskou.